Een man blies zichzelf op bij een hotel in de buurt van de basis in Kandahar... in het zuiden van Afghanistan. Bij het hotel stonden veel chauffeurs die werken voor de NAVO. Volgens de politie zijn alle slachtoffers Afghaanse burgers. Een getuige zei dat de zelfmoordenaar op een motor inreed op een groep mensen. Vandaag begint Alp du -Zes, waarbij geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek. Door het grote aantal aanmeldingen duurt het evenement voor het eerst twee dagen. Vandaag fietsen zo'n 3000 Nederlanders de Franse berg Alp Du S op... Morgen proberen nog eens 5000 deelnemers de top te bereiken. Aan de actie doen ook bekende Nederlanders mee. De NCRV en de NOS doen vanavond en morgenavond op Nederland 1 verslag van 6. Het weer vanochtend bewolkt, van tijd tot tijd regen, vanmiddag zon met afgewisseld buien. In het zuiden en oosten van het land is daarbij ook kans op onweer. De waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur komt uit tussen 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. ANWB verkeersinformatie. In Nederland staat er nog zo'n 25 kilometer file. Maar ik begin net over de grens in België op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Vlak voor Antwerpen-Noord staat een kapotte vrachtwagen. Er is een rijstrook afgesloten en dat geeft veel vertraging. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kan daarom het beste omrijden... door net naar de Moerdijkbrug voor de A17 en de A58 te kiezen. Dan rij je via Roosendaal en Bergen op Zoom. Terug naar Nederland. Dit zijn de opvallende files nog. De A1 richting Amsterdam voor knopend Hoevenlaken 3 kilometer. En op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Leende Leendeheide 4. A2 Maastricht-Den Bosch. Tussen knopend de Hocht en het Eckerswijer 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Hey Veldhuis. sinds wanneer noem jij mij Veldhuis? Omdat niemand onze voorname kent. Nou, Kemper, vertel. Noem jij eens een woord van twee letters dat tussen je 20ste en je 40ste je leven binnenwandelt en nooit meer weggaat? Je ex? Nee. B? Nee. PT, personal trainer. Ik ben al 6 kilo kwijt. Ah, nee, heb ik gezien. Jij zit nu zo los in je velletje. Als je heel snel omdraait, zit je navel op je rug. Nee, het begint met een M en het eindigt met een S. MS, dat is toch geen woord? Nee, het is een ziekte.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Spionagesoftware vormt een bedreiging voor het betrouwbare internet. Populaire muziek wordt steeds treuriger. Drie mariniers weigerden tijdens de politionele acties een dorp in brand te steken. De consequentie is oneervol ontslag, Jarenlange gevangenisstraf. En ja, gewoon geen toekomst. En het ochtendtumeur van Ron Kas. Het is bijna zes over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Flame, dames en heren. Dat is het nieuwe mysterieuze virus dat het Iraanse atoomprogramma aanvalt. Komt binnen via Windows Updates. U weet wel, dat pakketje software dat u wekelijks via Microsoft krijgt opgestuurd om uw systeem bij te werken. Jasper Bakker, Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Webwereld. Uh, wat is dit precies voor een virus en waarom is het zo gevaarlijk? Nou, Flame is in wezen een soort uh, superspion. Of. Cyberspiel, want het is software het is geen echte Double Seven. Het is een geavanceerd stuk malware. wat uh, allemaal verschillende modules heeft. Denk, Zwitser zakmes. wat is er nodig? Dat kunnen we dan uitklappen en gebruiken. Of we, uh, ze. En het is, uh, voor zover we het nu weten, vooral bedoeld om informatie te verzamelen. En niet alleen maar informatie op je computer, maar ook screenshots. ook je webcam aanzetten. ook uh, geluid aanzetten als die, uh, en opnemen als er mensen in de buurt een gesprek voeren. Uh, ja, de, de, de ergste scenario's van Hollywoodfilms. En wie zit erachter? Ja, dat, uh, we weten het niet. En als ik het zou weten, zou ik het waarschijnlijk niet eens mogen zeggen. Of zou ik uh, niet eens aan de telefoon kunnen komen. Het, het sterke vermoeden is een Westerse overheid. Uh, er we zijn vingers richting de Verenigde Staten, er zijn vingers richting Israël. Want de infecties zijn vooral opgetreden in het Midden-Oosten. Dus wat je net al zei, het Iraanse atoomprogramma, dat is zeer waarschijnlijk het doelwit. Nou ja, dan 1 plus 1, ja, we kunnen het invullen, Maar zeker weten, dat zullen we misschien wel nooit. Ja. Krijgen wij het ook binnen? Nou, voor ons nog niet, omdat Flame een heel gericht stukje uh, malware is. Maar uh, één element van Flame om binnen te komen, het heeft meerdere meer manieren om binnen te komen... maar één daarvan is inderdaad doen alsof het van Windows Update komt. En dat is technisch vrij complex. Dus dat is niet iets wat uh, jouw buurjongen via je wifi jou gaat vlekken. Maar er zijn veel meer slimme mensen op de wereld. En Windows Update kunnen uh, ja, neppen... Dat is, nou, daarmee kun je overal binnenkomen, dus dat is heel waardevol voor malwaremakers, voor cybercriminelen. We hebben het wel over het niveau van de grote jongens met veel geld, veel middelen en vooral veel slimme mensen. Ja, ja die zijn er. Ja, en dan zet ik mijn computer aan en krijg ik een melding dat ik mijn uh, programma's moet updaten en dan denk ik, ja, moet ik dat nou nog wel gaan doen? Nou, voor ons nog wel, want ja, niet updaten, dan heb je een gat, dus het is uh, kiezen voor het onbekende uh, versus het bekende gevaar. Uh, ...updates die maandelijks rondkomen, binnenkomen via Microsoft Windows, Windows Update... ...die dichte gaten en gaten die bekend zijn... Daar, worden, ...daar wordt zeker misbruik van gemaakt, dat weet je. Daar kun je nou ja, gif op innemen. Ja. Um, alleen ja, de, de, het controlemechanisme wat daarvoor voor Windows Update is opgetuigd... Uh, ...in jouw computer vraagt de Windows Update, ben jij het echt? En dan wordt er een zogeheten certificaat aangeboden. Ja. Uh, dat, dat die controle valt dus onder bepaalde omstandigheden te vervalsen. Juist. Nou zou ik, als ik bij Microsoft werk... Dat niet leuk vinden en alles op alles zetten om dat Flame buiten de tent te houden. Nou, en, en dat is ook op dit moment gaande. Uh, ik, uh, het, het, het, het feit dat Flame winnaars-up Update weet te neppen, dat is ontdekt door een, een, een onderzoeker van Kaspersky, dat is een Russisch securitybedrijf, IT-securitybedrijf. Uh, en ik zag dat toevallig voorbij komen. En ben dus gelijk zowel Marcus als Kaspersky gaan, gaan nou ja, lastigvallen om... vertel meer, want dit, dit kan zo groot zijn en zo groot gevaar zijn. Ja. En tot op heden zijn ze heel spaarzaam met wat ze kwijt willen... want ze zijn natuurlijk ook aan het uitzoeken... omdat ze ook beseffen, dit kan heel groot zijn. Ze nemen het serieus? Ze nemen het heel serieus. Heeft het al schade aangericht, dat vleem? Uh, nou ja, uh, in het Midden-Oosten waar infecties zijn geweest, waarschijnlijk wel. Want daar is informatie buitengemaakt... Waarvan de eigenaren waarschijnlijk niet willen dat dat naar buiten komt. Wat voor soort informatie? Um, ja, god, ook dat is. Als we het wisten, dan zouden we het waarschijnlijk niet mogen zeggen. Maar in de richting van Iraans atoomprogramma. He, we hebben het over spionage. Dit is, dit is geen malware die dingen kapot maakt. Dit is malware die dingen heel slim verzamelt. en dan dit doorstuurt. Uh, dus is de schade geleden ongetwijfeld uh, bij wie en ter waarde van wat, ja dat zullen we nooit weten komen. Maar wat kun je ermee doen? Kan je er een, een kerncentrale mee laten ontploffen of stilleggen of uh, een vliegveld mee lamleggen? Ik bedoel, wat, wat, wat, kun je, wat kun je ermee? Uh, flame, eh, een kerncentrale ontploffen of, of saboteren, dan heb je het meer over een ander berucht stuk malware, dat heet Stuxnet. Dat is in dezelfde categorie. Stuxnet? Of, Stuxnet. Dat is een tijdje terug ontdekt. En ja. dat is een stuk malware wat ook heel complex en heel moeizaam binnenkwam. En dat heeft uiteindelijk een bepaald soort, uh, ja, een, een, een apparaat dat uranium verrijkt, wat gebruikt kan worden in een kerncentrale heeft die telkens sneller en weer minder snel laten draaien, zonder dat dat zichtbaar was op de computercontrolepanelen. En daardoor is die, die, uh, dat verrijkingsapparaat is gewoon letterlijk fysiek stuk gegaan. Juist, met andere woorden, dat is toch een levensgevaarlijke ontwikkeling, ja, goed, Flame is dus een andere categorie. Flame is echt een, een, een afluisteraar, een, een informatieverzamelaar. Maar goed, Flame is een zetste zakmes. Het is te voorzien van allerlei verschillende modules. Dus uh, Wie weet wat er nog meer daar uh, aan mogelijk is. Maar goed, dan heb je het inderdaad over het gevaar van de makers van Flame, die, voor zover we het erop heden weten, erg gericht bezig zijn. Het, het, het grotere, het engere gevaar zit erin dat iemand anders de middelen van Flame ook zelf heeft weten te bouwen voor hele andere doeleinden. Zoals? Zoals, nou, uh, deeltijd computers besmetten, uh, internetbankieren aftappen. Uh, of ook in landen als uh, Iran, Syrië, uh, Egypte, China, uh, dissidenten uh, afluisteren, opsporen, oppakken. Dat zijn de, enge, de, de engere kantjes hieraan. Nou ja, en nog een stapje enger. Als je voor de firma Al-Qaeda werkt en je hebt ook een paar knappe koppen in dienst uh, die je goed kunt betalen. Uh, dan heb je dus ook toegang tot van alles en nog wat en kun je uh, van alles en nog wat gaan aansturen. Precies. Want het, het vervalsen van Windows Update, dat zei uh, Mikko Hippone, dat is een security onderzoeker van F-Secure. Die zei al: van het kunnen neppen van Windows Update, dat is echt de heilige graal in, in cybercrime en gingen. Want dan kom je overal langs. Goed. Resumerend: um, uh, Het is een groot gevaar voor de uh, wereldvrede. en een bedreiging voor onze veiligheid, vermoedelijk. Uh, maar in de tussentijd hebben we er in Nederland vermoedelijk nog niet al te veel mee te maken. Nee. Het vereist een aantal dingen, niet alleen maar knappe koppen... maar ook grip op het netwerk waarmee jij het internet opgaat. Dus ja. nogmaals, jouw buurjongen met de kan dit niet. Ik op jouw thuisnetwerk kan dit ook absoluut niet. Maar een partij die toegang heeft, een, een staats die de internetverbindingen met het buitenland controleert... ja, die kan dit soort dingen doen. Jasper Bakker, redacteur van Webwereld. Ik dank je wel. Graag gedaan. Ze moesten onderduiken. Toen kwam door rijen er zes halen.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 Drie mariniers weigerden tijdens de politionele acties in Indonesië... een kampong in brand te steken en kregen daar drie jaar gevangenisstraf voor. Activist Max van der Berg zoekt nu eerherstel voor hen. Alleen, wie zijn die drie mariniers precies? Hoort u in een bijdrage van Sander Bartling. Louis Stokking, Martine Smit en Johannes de Hoog. En u heeft eigenlijk geen idee of ze nog leven en waar ze verblijven. Geen idee. Max van der Werf heeft één obsessie. De positionele acties van 1947 en 1948. Of beter, de oorlogsmisdaden die Nederland heeft begaan... tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Ik ben, zoals dat heet, tweede generatie Indische Nederlander. en Mijn vader die leefde in Makassar... ten tijde van uh, de gruweldaden van kapitein Westerling en zijn, en zijn mannen. Dus hij heeft mij, toen ik een klein jongetje was... Heeft hij mij verteld wat er allemaal gebeurd is. En dat heeft diepe indruk gemaakt... Dus ik dacht dat ik alles wist, totdat ik in 2008 van Rabakadé te horen kreeg. Nog nooit van Rabakadé gehoord had. En toen dacht ik van, ja, nou ga ik me er echt in verdiepen. Nou wil ik ook weten hoe het zit. Aha, daar is hij, De excessenota. Helemaal gedigitaliseerd. 9 december 1947. Rabakadé. En wat staat daar dan? Het zonder vorm van proces executeren van plusminus 20 bij een actie door Nederlandse militairen aangehouden Indonesiërs. Die 20 waren er eigenlijk 431. De gehele mannelijke bevolking van Rawakade. Vermoord tijdens een zoektocht naar een onafhankelijkheidsstrijder. De verantwoordelijken werden nooit vervolgd. Zoals zoveel daders uit de zogenaamde excessenota uit 1969. Zoals ik het zie is de excessenota een witwasoperatie geweest... om datgene wat ze echt niet onder de mat konden vegen op te schrijven. En dan in zo'n verhullend mogelijk taalgebruik... zo ambtelijk en steriel mogelijk. En wat ook maar enigszins niet noodzakelijk was om te melden... dat hebben ze ook weggelaten. En waarom is dat? Ja, de verantwoordelijke politici die zullen toch niet graag toegeven... dat ze totaal fout zaten. 1 patrouillerapport te velden, 30 november 1947, tussen 5 uur en 9 uur s ochtends. Sumbo Regio gezuiverd, een aantal vluchtende personen, naar schatting ongeveer 40, neergelegd. 40 personen neergelegd. Dus een dorp, er is dus een dorp omsingeld door Nederlandse mariniers. En iedereen die in paniek wegvluchtte, ongewapend, die werd gewoon neergeschoten. En dit staat niet in die excessenta. Nee, dat is helemaal uh, dat is nooit verder gegaan dan uh, kapiteinsniveau. Maar Het zit wel in het archief. Maar daar heeft nog nooit iemand naar gezocht. Niet dat ik weet. Ik was er ook niet naar op zoek, maar je struikelt erover als je andere dingen gaat bekijken. En kom je zo meer tegen? Ja, veel meer. Hoeveel meer? Kijk, deze mensen die maken één promiel uit. Dus één duizendste van het totaal aantal militairen wat er geweest is. Dus ik, ik zou daar werkelijk geen uitspraak over durven te doen. Als die excessenota er zo ver naast zit als het om Rabegid gaat, wat is er dan allemaal nog meer wat niet klopt? En toen heb ik besloten van laat ik eens één een geval eruit pikken. En toen kwam ik op de drie mariniers die in Pakisaji, Soutu Jayan... dat is de andere kant van Java, geweigerd hebben om een kampong in brand te steken. Dat staat ook in de accessornota. En dat leek mij interessant om te kijken van. De ene militair die besluit om oorlogsmisdaden te plegen. En de ander die weigert ze te plegen. Dat vond ik fascinerend en daarom heb ik dat geval uitgekozen om uh, diepgaand onderzoek naar te doen. Dat is allemaal niet terug te vinden in die excinsenota. U heeft dat wel gevonden? Hoe? Nou, ik ben naar Soutu gegaan en ik heb daar getuigen gezocht. Er zijn er nog twee in leven. Meneer Jasman, die is 92 jaar, nog een andere getuige, die is 94 jaar. Die hebben gezien dat die kampong in brand is gestoken. En uh, het is dus wel gebeurd, maar die drie mensen die hebben daar niet aan meegedaan... of gedeeltelijk aan meegedaan en later gewetensbezwaren gekregen. Maar de consequentie is oneervol ontslag, jarenlange gevangenisstraf... en uh, ja, gewoon geen toekomst.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 En ik vind niet dat de militairen daarvoor uh, moeten worden gestraft. Ik vind dat de militairen daarvoor moeten worden gevrezen. En uh, die mensen, heeft u die nog gevonden, die drie mariniers die dat bevel geweigerd hebben op te volgen? Ja, de namen die zijn bekend, die heb ik in de archieven teruggevonden. Dat was uh, Louis Stokking, Martine Smit en Johannes de Hoog. En ik weet nog niet, ik heb ze nog niet persoonlijk gesproken... maar het zou heel goed kunnen dat ze nog leven. Want ik heb ze in geen enkel overlijdensregister kunnen vinden. Ja, mocht u in het bezit zijn van informatie over een van de genoemde mariniers... dan kunt u contact opnemen met Max van der Werf via de website 7mei.nl. En morgen, 65 jaar na dato, kampen Indië-veteranen nog altijd met een schuldgevoel. Dat schuldgevoel, dat kan ik niet wegpraten, dat heb ik gewoon. En waarom hebben we... Drees het niet, luns het niet, dat is een schande. Vragen en opmerkingen kunt u mede naar de KRO via goedemorgennederland.nl. Straks, populaire muziek wordt steeds treuriger. Eerst nu het ochtendumeur van Ron Kas. Ik hou van voetbal, daar gaat het niet om. Ik verheug me op zaterdagavond 6 uur als het Nederlands elftal speelt tegen Denemarken. Verdiep me in de opstellingen, ken de verschillende pools al bijna uit mijn hoofd. Maar waarom hangt er al weken voordat zo'n toernooi zich aankondigt zo'n overgezellige oranjesfeer. Om de havenklap oranje reclame... zonder kraak of smaak, waarin alle varianten op wuppies langskomen. Liedjes die slechter rijmen dan een Sinterklaasgedicht... met standaard clichés als we worden kampioen. Daar kan niemand iets aan doen. En wie heeft deze bedacht? Haal je toeter uit de la, want we gaan naar het EK. Op de muziek ook nog van de vogeltjesdans. Nee, ra ra. Nee. Blijft u vooral rustig zitten. Door artiesten die normaal hun geld verdienen... door in een gele zwembroek van Zeeman te lopen. Beelden vanuit onverstaanbare gehuchten... die strijden om de meest oranje straat van het hele land te zijn. Journalisten gaan ineens dingen roepen waarvan je denkt... hè? Dirk Kuit gaat 10 miljoen in drie jaar verdienen. Bij Vener Batje. Prima. En dan is het commentaar... Onze Dirk, de gewone jongen, past ook weer zo goed bij deze volksclub. Natuurlijk kun je daartegen inbrengen. Niet zo chagrijnig, laat het feest over je heen komen. Het past zo bij ons land in tijden van crisis. Vinden we elkaar in onbekommerd chauvinisme. Maar is dit wel chauvinisme? Wat is chauvinisme? Dat heb ik opgezocht. Dat is het ophemelen van het eigen land, eigen volk, eigen taal. Is dit niet eerder een gebrek daaraan? Een gebrek aan trots, aan stijl. Intussen denk ik dat het zal gaan tussen Spanje, Duitsland, Kroatië, gastland Oekraïne en ja, natuurlijk Nederland. Dus dat feest houdt de komende weken heus nog wel aan. Ron was dat morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. En las almas mujer serena hasta en el instante de entreince presta a sus amantes. es tiempo de llanto es tiempo de duda de nostalgia y de solo pura tienes el consuelo de sabe te llena Twaalf jaar geleden was dit een enorme zomerhit in Spanje. Café Quijano met La Lola. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Amerikaanse hitlijsten, dames en heren, zijn om te huilen. Duitse onderzoekers stellen dat het aantal mineurnummers sterk is toegenomen in de popmuziek. Johan van Sloten, goedemorgen. Goedemorgen. Muziekjournalist en schrijver van het boek 50 jaar nummer 1 hits. Hebben die Duitsers gelijk? Op zich hebben ze gelijk, want inderdaad zijn er meer platen nu in de hitlijsten... die in mineur zijn geschreven en worden gespeeld dan 40 jaar geleden. Maar om daar dan de conclusie aan te verbinden dat de muziek in zijn algemeenheid treuriger wordt... of dat we met z'n allen treuriger worden, dat vind ik wat kort door de bocht. Ja, maar goed, de constatering dat we meer in mineur uitbrengen... en dus ook meer naar mineur luisteren, die klopt. Ja, die, die, dat, dat klopt. Maar het heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de popmuziek. Uh, het onderzoek uh, uh, dat, dat is begonnen 40 jaar geleden. Toen was de muziek uh, wat, uh, wat eenvoudiger dan nu. Uh, er zijn veel meer stijlen bijgekomen. De muziek is enorm verbreed. Binnen die stijlen, zoals disco, house, dance, uh, noem maar op... Binnen die stijlen zijn ook allerlei substijlen ontstaan. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de hip-hop en de rap... die in de jaren negentig heel erg is opgekomen... die muziek is van nature wat langzamer dan, euh, dan, dan bijvoorbeeld een rock'n'roll. Maar wil niet zeggen dat die muziek dan ook treuriger is. Het heeft vooral te maken met de uitstraling die die muziek heeft. Ja. Het, is een wat, wat, wat, het is wat relaxter, wat luier. Ja. Um, die de, de, de, de, de, de muziek wordt, wordt daardoor dus niet meteen treuriger. Maar is uh, muziek een spiegel van onze ziel, wat wel vaker wordt gezegd? Oh, dat denk ik zeker. Um, dus als en... we dan meer naar Mineur luisteren... dan zou je zeggen dat die ziel ook meer in Mineur verkeert. Nou, misschien dat we wat meer nadenken. Uh, ook als het gaat om uh, muziek. Kijk, in de jaren zestig was de muziek heel ongecompliceerd. Ja. Als je bijvoorbeeld luisteren naar de eerste liedjes van de Beatles... Of de ja, precies, textueel, muzikaal gezien... hebben ze, vergeleken met de muziek van nu, wat minder om het lijf. Ja. Die muziek heeft zich daarna uh, verder ontwikkeld, ook textueel gezien. En wij zelf als luisteraars, als consumenten van die muziek... Ja. Uh, ja, stellen ook wat hogere eisen. We willen ook wat meer horen. Maar goed, misschien hebben de economische ontwikkelingen... daar ook iets mee te maken. Ik bedoel, in de jaren tachtig hadden we, uh, toen we in het hart van een recessie zaten... op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, opeens de New Wave. Hè, dus het einde van de wereld en het, uh, de, de mm -hmm. totale depressie, zou ik maar zeggen. Uh, alhoewel, uh, ook in diezelfde jaren tachtig... Dit werd uitgebracht. Holiday. Ja, Madonna dus, met Holiday. Ja. Nou, ongecompliceerd kan bijna niet. Uh, dat wil zeggen in haar beginperiode vooral, want later heeft ze wel ander werk gemaakt. Maar uh, dat was dan weer een tegenwicht puur escapisme. Uh, dat is muziek ook. Ik bedoel, de disco was puur escapisme in de, in de wat donkere jaren zeventig. En in de jaren tachtig kwamen inderdaad mensen als Madonna op die uh, een, een tegenreactie waren over al dat, dat die, die koude en duistere en sombere muziek die je begin jaren tachtig uh, vanuit Engeland hoorde bijvoorbeeld. Ja. Dus muziek is ook een stuk uh, vlucht uit de werkelijkheid. Ja. Maar goed, um, de, in Hollywood is het maar Als het met ons wat minder gaat, dan gaan we vooral heel veel vrolijke films uitbrengen. Want dan kunnen mensen zich aan. Optrekken. Is dat in de muziekindustrie anders? Nou, Je ziet de laatste jaren wel, de laatste twee, drie jaar... en dat zijn ook de jaren van de economische crisis... dat er met name in Amerika veel meer vrolijke, ongecompliceerde liedjes... in de hitlijsten staan. Um, om een voorbeeld te noemen, uh, er is nu een liedje van Carly Ray Jepsen... Uh, Call Me Maybe, een heel vrolijk liedje over een meisje dat verliefd is... en hoopt dat de jongen haar gaat bellen. Uh, dat liedje was tien jaar geleden... Waarschijnlijk geen hit geworden in Amerika. En nu staat het al een paar weken op nummer één. Juist omdat het zo vrolijk is. En ja, ook weer dat, dat stukje escapisme biedt. Ja, maar daar staat ook weer Adele tegenover met dit. Someone Like You zingt ze hier. Ja. Ook in mineur. Prachtig. Ik wil niks afdoen aan de kwaliteit van, van de muziek. Ja. Maar We kunnen nog is... steeds genieten van een hele mooie ballade. Ja. Dat blijkt maar weer. En Adele heeft ook hele tempo liedjes gemaakt. Dus... Um... Kijk, wij als publiek, wij accepteren het niet meer van een band... dat ze bij wijze van spreken tien platen maken... en die alle tien exact hetzelfde klinken. Nee. Uh, dus of tien uh, vrolijke liedjes of tien ballades. Wij verwachten juist van een artiest ook wat meer diepgang. Dat hij die ook af en toe eens een mooie ballade maakt... en daarna weer een heel vrolijk liedje maakt. Maar zit het dan dat in de, in de muzikale ontwikkeling... of zit hem dat in de lyrics, de, de teksten met andere woorden? Ik denk dat het in de muzikale ontwikkeling uh, zit. Ik denk dat het uh, zit in het feit dat we uh, sowieso veel meer naar muziek luisteren... en veel meer aan muziek worden blootgesteld dan 40 jaar geleden. Uh, 40 jaar geleden waren het toch vooral de jongeren die naar, muziek, naar popmuziek luisterden. Dat is inmiddels uh, ontwikkeld. Iedereen luisterde naar jong, oud, noem maar op... Ja. En ik denk dat we daardoor ook wat, wat hogere eisen stellen... aan de muziek waar we naar luisteren. En er is ook zo ontzettend veel muziek beschikbaar... Ja. Dat, uh, ja, dat wij als luisteraars uh, voor onszelf ook bepalen waar we naar luisteren. Zijn er verschillen nog tussen de Amerikaanse hitlijsten... qua sfeer uh, en de Nederlandse hitlijsten? Ja, ja, zeker. Ik denk dat er in Nederland veel meer verschillende stijlen aan bod komen. Uh, bijvoorbeeld uh, muziek van mensen als Jan Smit of Frans Bauer of Gerard Joling. Dat doet het in de Nederlandse hitlijsten uh, heel aardig. Ja, die muziek bestaat in Amerika niet eens. Nee. Dus laat staan dat die in de hitlijsten komt. De, de muziek in de, in de Amerikaanse hitlijsten is toch wat, uh, wat eenzijdiger. In de jaren negentig heel veel rap. In de, uh, de, de afgelopen jaren uh, wat meer rock. Maar zo... Uh, veelzijdig als dat we het in Nederland hebben. Dat je het ene moment Jan Smit kunt horen... en het andere moment een hiphopplaat, Dat heb je in Amerika niet. Johan van Sloten, muziekjournalist en radiomaker. Ik dank je wel over dat de Duitse onderzoek. Dat stelt dat aantal, het aantal mineurnummers in de Verenigde Staten in de Amerikaanse hitlijsten eh, sterk is toegenomen. Half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op KRO.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter. #gmlradio. Radio. Ik zie u vanavond graag bij Oog in Oog met Mart Smeets. Nu naar Prem Radikisjoen voor de onderwerpen van Premtime. Prem. Time. Prem. Goedemorgen Goeiem, Sven. Sven, je hoort de haan waarschijnlijk kraaien van Daphne Westerhof. Waar zijn we? We zijn op het beloofde varkensland bij familie Boff komt. En luisteraars, als u wil weten waarom een vrouw die van dieren houdt... terwijl ik van dieren opeten hou... en als u wil weten hoe het kan dat de vrouw die opkomt voor dierenrechten... terwijl ik eigenlijk een hekel heb aan dat soort mensen... toch een inspiratie, een voorbeeld voor me is iemand waar ik tegen opkijk... moet u echt luisteren. Ik beloof u, het wordt een heel leuke uiteindelijk. Alle dieren gaan nu kukkelen en zo dus. We gaan snel naar de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 ANWB verkeersinformatie met nog een uh, drietal files. Op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch staat tussen knopend de Hocht en knopend Eckerswijn bij Eindhoven 3 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En op de A28 richting Utrecht voor knopend Hoeverlaken 2. En op de A50 Arnhem-Os tussen Heter en knopend Ewijk 5 kilometer. Dit is radio 1. NTR. REMTIME. Rem, rada kreis je Wij mensen zijn het slimste dier op aarde. Daarom domineren we andere dieren. In mijn opvatting zijn de dieren er ter behagen van de mens. Dus het koe is een lekkere biestuk. Een varken is een carbonade. Een kip een lekkere kluif. Daphne Westerhof denkt hier totaal anders over. En waar ik van andere dierenliefhebbers de kriebels krijg... en meteen aan veganist Volker van de Graaf... u weet wel de modenaar van Pim Fortuyn moet denken... inspireert Daphne Westerhof me. Ik bewonder haar luisteraars. Ze overtuigt door haar daden. In haar eentje zetten ze het beloofde varkensland op. Een rustoord voor dieren die ze redden van de dood. Door workshops en voorlichting probeert ze mensen het anders te laten zien. Waarom doet ze dit? Wat drijft daar Heeft ze succes? Heeft u vragen aan Daphne Westerhof? Op of aanmerkingen? Bel 0800-121. Mail naar primtimeapenstaandntr.nl. En Twitter naar hekje Primtime Radio 1. Live vanuit het beloofde varkensland in Amstelveen. Welkom bij Primetime. It's Primtime! Ja, Anne Jonkers en Pieter Kleed. Vandaag weer een vriend van mij als gast, Daphne. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Voor de en... luisteraars die jullie kennen, TV. wat voor opleiding heb je gedaan? Um, ik heb uh, MULO, ja? ik heb Spinazie Academie, mm -hmm. ik heb kunstacademie, Academie, uh, mm -hmm. en ik heb de Boerenschool gedaan. En wat voor, wat voor werk heb je gedaan in het verleden? Um, waar gaan we beginnen? Model, uh, uh, ja, dat ben ik ook nog wel een beetje geweest. Ik heb een theaterachtergrond, dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Ja. En vanuit die theaterachtergrond ben ik ook het Beloofde Varkensland gestart. En dat is ook eigenlijk de, in de, zeg maar, de aanleiding geweest om het op de manier te doen zoals ik het doe. Het heeft alles met vorm te maken, ook en met de schoonheid van de beesten. Ik wilde mensen verleiden met de schoonheid van de dieren. Welk jaar ben je er weer begonnen? Met het theater? Nee, met het Beloofde met Varkensland. Het, uh, in, in 1995. Okay. Dus ik zit hier bijna 17 jaar nu. En het leuke was, hij at vroeger ook gewoon vlees. Ja, en of? <laughs> en hoe? Ik, als mijn oma vroeger spekjes stond te snijden, dan jat ik achter haar rug om de spekjes van het aardacht af. Mm. Als wij vroeger zuurkool met rookworst laten, of boerenkool met rookworst, was ik ook zo dol op. Dan had ik met mijn broertje vooraf een deal gemaakt dat ik zijn stukje worst onder de tafel doorkom kopen voor een kwartje. Dat mocht mijn moeder niet zien, want we moesten allemaal zelf ons vlees eten. Dus ik was dol op vlees. En ik ben een afgekikte vleesjunk. Zo kan ja, ik dat noemen. En wat, wat gebeurde Fee, Want je begon vanuit. Wat zag je in die schoonheid van de dieren? Dat je, want luister als ik zal het even beschrijven, het is aan de van Amstelveen uit Horen. Zo'n oude boerderij. Veel opstallen. Lek. Als je binnenkomt lopen, zie je een gans die zegt: Dit is mijn terrein. Er loopt een everzwijntje, je ziet koeien lopen. Wat heb je hier allemaal aan dieren? Uh, nou, ik, er wonen hier vier everswijnen. Juffrouw Loes, Wildeman, Keiler en Mr. Vrisseling. En dan wonen hier twintig hangbuikzwijnen. Die heb ik opgevangen van mensen die ze gedumpt hebben. Dat is het verborgen varkensleed. Want iedereen die wijst altijd met de vinger naar de varkensboeren. Maar je hebt geen idee wat een verborgen varkensleter is. Onder particulieren juist. En dan de rest, dat zijn allemaal de roze bio-industrie-lummels die hier wonen. En dan uh, de koeien. Ik zag een waterbuffel. Ja, een waterbuffel. Mozzarella. Ja. Die heb ik vrijgekocht uh, bij een. Uh, nee, die heb ik gekregen. Nee, dat is niet waar. Ik heb gekregen van een mozzarella, mozzarella uh, uh, boer. Een, een buffelboer. En die melkte alleen voor de buffel. Uh, uh, de, de melk voor de kaas van de mozzarella op de pizza. En het stierkalf heb ik van hem cadeau gekregen. als vriendje van Dolomina. En Dolomina komt hier. Nou, alle dieren hebben met elkaar lijnen. En al die verhalen die vertel ik dan ook in de workshops. En je hebt ook kippen hier? En, ja, uh, uh, hanen. Heel uh, veel hanen. Ja. Eigenlijk allemaal hanen. <laughs> maar, en en, en wat, wat doe je dan precies? Dus je bij dan zie je nu de koehoei deze. Die komt lekker de bus in Welke is deze? Oh, ja, ik, oh, nou, je kan niet, opstaan, meteen, ik kan niet opstaan. Komt er een koe kijken? Ja, nee, want dat is leuk. zijn ze, ze steken allemaal En wie is het dan? Hoe ziet ze hoe ziet ja, hij, of Ik zal zij het even eruit? aan Dennis vragen. Dennis, oh, wie is het? Dennis, hoe heet deze koe? Het is Bullen. Oh, oh het is Bullen. Ja, Bullen komt dan oh, lekker oh, nou, de bus in. Bullen heeft een prachtig verhaal. Mag ik dat ja, vertellen? Ja, natuurlijk. Je mag alles. Ik ben vorig jaar gebeld door een koeienboer uit Vreeland. En die zei: Daphne, ik heb een enorm. Een probleem, ik heb een depressieve koe. Die is verstoten uit de kudde. En dat is een ramp voor een koe. Want dan mag ze niet meer meedoen met het groepsgebeuren, zeg maar. Met het groepsleven. En tot overmaat van ramp is haar kalf voor haar ogen verdronken in de sloot. Hij zegt. En daar staat ze al veertien dagen te treuren. En ik heb eigenlijk maar één oplossing als boer, zijnde. Dus ze moet naar de slacht. Of mag ze bij jou? Nou, toen ben ik aan toegegaan. Toen heb ik die koe daar gezien. Zo treurig bij die sloot, inderdaad. En de boer heeft een rondleiding gegeven op zijn bedrijf. En al die pasgeboren kalfjes die meteen bij de moeder worden weggehaald. Uh, die had hij opgehokt al in een hokje. En hij zei: Kijk, deze gaan we morgen naar de veemarkt toe. Toen kwam er een klein zwart kalfje op me afhuppelen. met een heel klein mooi wit hartje op het voorhoofd. En dat is Bullen, die zitten voortdurend. Zit hij daar? Ja, die zit mee te, te bemoeien. Bullen Bulle, Bulle is bij de deur. En hij weet dat ik het over hem heb, hè? Ja, nee, want hij zit dan, hij de deur. Dacht, ja, hij, precies. Keek, hoe, hoe is dat, Daphne? Want zo net begon je te praten, de ja. haren krijgen. Ja. Het ja. leek alsof die dieren je echt horen. Nou goed, kijk, ik leef al 17 jaar met ze. En ze kennen mij door en door. Ze zitten in mijn systeem en ik zit in hun systeem. Dus ze kennen mijn stem. Oh, van... Bullen wordt verdreven door een grote witte koe. Ja. die doet dat nu open. De ja, de deur. dat Wie is suys. Maar goed, Bullen ja, hoeft ja. dus niet naar de veemarkt. Ik heb tegen die boer gezegd, ik wil de depressieve koe van je opnemen. Ja. Ik zeg maar, weet wel dat ze bij mij 300 euro per maand kost alleen aan eten. Ja. Ik zeg maar, ik wil dat, dat leuke kalf. Want die had zo'n energie en vitaliteit. Die wil ik meenemen. Ik wil kijken of ze met elkaar kan verbinden. Of hij bij haar mag drinken. En? Zij heeft hem geaccepteerd hier als haar zoon. Hij heeft haar geaccepteerd als zij moeder. En hij drinkt nog steeds bij haar. En die lummel die is al tien maanden oud. En, en ze is niet meer depressief? Nee, ze is helemaal van de depressie genezen. En is Zeus is hier een grote witte koer. Zeus, uh, Zeus is uh, een, een grote witte horen. stier. Ja. Die komt van de veemarkt uit Purmerend. Die zag ik daar liggen als heel klein wit kalfje met prachtige zwarte ogen. En hij keek mij zo aan dat hij zei, ik ben Zeus, neem mij mee. Nou, oh, Zeus Paul man, dit is erg leuk voor je onze technicus <laughs> Zeus heeft de kabel naar de microfoon over zijn snuit hangen. die heeft die over zijn snuit heen hangen, ja. <laughs> Dat de, um, ja. wat, wat, wat, wat, waarom? Je bent begonnen. Waarom ben je eigenlijk begonnen? Ik ben begonnen. Te... Ik moet terug naar het verleden. Ja. Opa en oma in Friesland. Olderopa. Klein dorpje. Ja. Daar waren zij boer en boerin. Ja. En uh, mijn ouders die zijn met elkaar vanaf de boerderij getrouwd. En die wilden geen boer en boerin worden. Dus ze ja. zeiden, wij gaan emigreren. En emigreren vanuit Friesland betekende toen, in de jaren 50... we gaan naar de Randstad. Ja. Dus niet naar Australië, maar naar de Randstad. Ja. Ik ben dus iedere zomervakantie weer open oma op de boerderij geweest. En ik ben als... Ik ben gewoon betoverd geraakt door die boerenwereld. En al die dieren daar. En, en, en een, een, een stalraampje waar een streepje zon ligt. Door al die, die hele sfeer echt betoverd geraakt en dat heeft me mijn hele leven lang blijven achtervolgen. Ik ben communicatieadviseur geworden. Op een gegeven moment zat ik in de PC hoofdstraat en daarachter de PC hoofdstraat heb je het Schapenburgerpad. Dat is ja. een soort paradijs met helemaal groen. Daar zat iedere ochtend een haan te kraaien en ik had daar dan in die loft die ik daar had gehuurd, gaf ik mannetjes, communicatietrainingen, Mannetjes uit bedrijfsleven. Die heb wc. je dat nog steeds dat kantoor? Niet dat, maar ik heb een andere. Ik heb mijn woning daar nog steeds. Dus je, ja. je, en, en je doet nog steeds je ja. communicatieadviseur. Maar, maar die haan die kraait. Je moet. Ja. Af, af, ja. Je moet je je moet ja, geduldig okay, zijn, ja. dat is een mooi verhaal. Die haan die kraaide en ik had het gevoel, die roept mij. Kom eruit, wat doe je in die rare straat? Je moet op een boerderij zitten. Toen ben ik naar een boerenschool gegaan en ik heb gezegd... ik wil me gaan verdiepen in varkens, koeien, kippen en schapen. Dat zijn de dieren die voornamelijk op ieders bord liggen s'avonds. En ik wil ze gaan doorgronden als wezens van zichzelf. Wat is een varken van zichzelf? Wat is een koe van zichzelf? Wat is dat voor dier? Dat heb ik gedaan... En uh, toen heb ik een boerderij betrokken. Dat is deze. Maar op die boerenschool moesten wij dus de biggetjes. tijdens de les geboortezorg biggen. moesten we de biggen de staarten eraf branden... de tandjes er uitslijpen. en de mannetjes castreren. zonder enige vorm van verdoving of narcose. Dat heb ik geweigerd. En toen wist ik meteen. ik weet wat ik ermee wil doen. Ik wil de mensen gaan verleiden. met de schoonheid van de dieren. Ik ga ze vrijkopen uit de bio-industrie. Ik wil ze in een boerderij onderbrengen. En ik zie wel wat daarvan komt. Maar niet de boeren de schuld geven. Nee, want, dat, dat is ik ook een vraag. Want die zijn een onderdeel uit het systeem wat bio-industrie heet... en dat is een hermetisch gesloten systeem... en iedereen maakt een onderdeel van... nooit de boeren de schuld geven. Maar Wijs dat, naar jezelf terug. Maar dat, dan, wat ik zo goed van je vind... ik kwam de eerste keer hier luisteren aan zeven jaar geleden... voor Primetime TV... en ik zei tegen Daphne, ik ben eter... je verweet niemand. Jij, jij wijst geen vingertjes. Nee. Moet je ook niet doen, want daar bereik je namelijk helemaal niks mee. En, en iedereen is, is een onderdeel van het systeem. Ja. En ook mensen die nu allemaal vegetariër geworden zijn... die hebben zich ook natuurlijk wezenloos gegeten aan dat vlees... omdat het zo verschrikkelijk lekker is. <gacht> Luisteraars, we gaan wat leuks doen. Um, Niek gaat zich zo laten knuffelen. We gaan eerst naar Jolanda. Goedemorgen, Jolanda. Ja, hallo, Prem. Oh, wat een geweldig verhaal van die mevrouw. Echt fantastisch. Uh, mijn hart maakte gelijk een sprongetje. En ik moest denken aan uh, mijn zoon, die op uh, de basisschool zat bij de Kees Boekenschool in Beeldhoven. En daar was een kinderboerderij. Uh, nou ja, er werd natuurlijk altijd op al bezuinigd, zeker qua personeel, maar ook qua dieren. Uh, maar het was leuk om te zeggen, wij hebben een kinderboerderij. Fijn, ik heb daar ook een tijd vrijwilligerswerk gedaan en daar zat Trui, het Oud-Hollandse varken, met de zwarte vlekken. Maar Trui had helemaal geen zwarte vlekken, want die kwam nooit buiten. Dus ik liet Trui gewoon buiten lopen in de weekenden dat ik voor die dieren zorgde. En ze kreeg de zwarte vlekjes, ze ging zitten voor een eitje. Geweldig varken, zo slim, zo ongelofelijke intelligente dieren, zo lief en gevoelig. Maar goed, uh, uiteindelijk wilde we destijds uh, de, uh, de directeur, die wilde ja. van dat varken af. Want dat varken werd te groot. Trui was een, uh, een volledig uh, over de 200 kilo vrouwelijke big. Also, ja, dat heet dan... Nee, big is... Ja, maar zeug, de vrouw zeug, zeug, zeug. Ja, ja. zeug, toen? ja, zeug. En toen zei ik van, ja, hoe kan je dat doen? Want die kinderen zijn allemaal gehecht aan dat varken. En toen was net die varkenspest geweest. Ja. En toen zei hij daaruit, moet weg. En, en varkens toen, wat hebben helemaal geen status. Nee, ik wil het verhaal even afvertellen. Varken ja. Varkens hebben helemaal geen status. En zeker toen niet. Als hobbyvarken gaan ze gewoon naar uh, destructiebedrijf, worden ze afgemaakt en, we en weggegooid. Toen zei ik, nou, dat gaan we niet doen. Jij verkoopt mij dat varken. Okay. Toen heeft hij mij dat varken verkocht voor één gulden, officieel. En toen wilde hij, uh, voor voordat de vakantie afgelopen was, het varken dumpen. Toen zei ik, nou, dat zal niet gaan, want dan ben je een dief. Want ik ben de eigenaar. Maar ja, ik had natuurlijk een klein tuintje, kon het varken niet kwijt. Toen hebben we overal rondgebeld en gedaan. Ook nog bij MK uh, Marina uh, een aanvraag ingediend. Maar die had alleen die hangbuikzwijntjes. En toen zijn we via haar bij een vriendin terechtgekomen in Friesland. En die had een geweldige boerderij met emoes en alles erop en eraan. En daar hebben we trui naartoe gebracht met de bruidschat van, van duizend gulden. Wat goed van je. Dit, kijk, Ach, en, Jolanda, en, weet je, uh, dit... Nou hoor ik die mevrouw praten, en dan maakt mijn hart gewoon een sprongetje, eerlijk waar. En dan denk ik, oh, heerlijk, als je een gelegenheid bent om dit te doen voor de dieren, en er zo mooi over te praten. Ja, Jolanda, bij jou hetzelfde. Dank je wel voor het delen van, eigenlijk mijn complimenten, want dat bedoel ik nou, uh, wat, wat Daphne ook zegt, iedereen wijst naar de bio-industrie, maar wat er ook gebeurt, hartstikke bedankt dat je hebt gebeld. Uh, uh, uh, we hebben een klein probleem, Daphne. Ja. We hebben, luisteraars, uh, ja. Nick is loopt stage bij ons, Nick Harbers. Hij doet de school voor journalistiek. Morgen is de laatste dag. En hij gaat vandaag zijn radiodebuten. Weg even uit. Maar is het probleem dan? We hebben een klein probleem. Je gaat er nu vertellen. Oh, ik ga het nu vertellen. Oh, Ja, Ja, ja, ja. Nou, Nick, die ligt op dit moment met Dennis samen in de varkensmassagesalon. En die zal een varken gaan masseren. En Dennis gaat En dat doe jij vaker? Nou, het allereerste wichtje dat ik vrijkocht uit de bio-industrie. 15, 16, 17 jaar geleden. Aagje, was heel angstig. En die ben ik gaan masseren om dat kalm te krijgen. Binnen een week was ze kalm. Binnen 14 dagen was ze verslaafd. En toen was ze 6 jaar. En toen lag ik bovenop ze. Mijn vader kwam langs. Die moest vreselijk lachen. Vaderboerenzoon ja. en Hij zei: Jij doet precies hetzelfde wat jouw opa vroeger deed. Want die ging namelijk bij zijn varken slapen als ze moest biggen s'nachts. Bevallen. Ja. Dan streek hij over haar rug. Hij streek over haar buik. En hij knorde haar bemoedigend toe. Hij en waarom zegt, is dit goed voor de mens? Om, voor de mens, om het te doen. Nou, ik heb dus omdat ik dat deed, ben ik daarmee bij Jack Spijkerman terechtgekomen. Toen ging de telefoon, nou bla bla bla bla bla, heel lang verhaal kort. Mensen wilden het gaan zien, die wilden een demonstratie zien. Dat heb ik toen gedaan, en daar zijn die workshops uitgekomen. Uit wilden mensen zelf ook de varkens gaan masseren. En toen heb ik gezien, want ik ben natuurlijk communicatieadviseur... de interactie tussen die mensen en die varkens. En dat de varkens zo'n enorme spiegel zijn voor mensen... omdat mensen eigenlijk altijd te ongeduldig zijn. En als, als je een varken masseert, en je doet alle technieken... maar je bent er met je hoofd niet bij betrokken want zij geven zich voor 100% aan jou over en eisen hetzelfde terug. Ik, ik masseer een vark en ik denk wat zal ik vanavond eten, of, of iets wat ga, wat ga ik doen vanavond? Dan voelen ze dat. Want varken is een hoog, hooggevoelig wezen. Dan staan ze op en dan lopen ze weg. Dus als jij wil leren om het in het hier en nu te raken... of dat je je empathisch vermogen wil aanscherpen of wat dan ook... dan ben je bij de varkens. Dat zijn magische leermeesters daarvoor. We schakelen live over naar de varkensmassagesalon... waar journalist in Spé, Niek Harbers, ons gaat vertellen... Nick, ga je gang. Hallo, Prem. Uh, ik loop hier een schuur in met golfplaten aan het dak... en de varkens en zwijnen wie om mij in staan... We hebben net verse stro gekregen en zijn lekker aan het smikkelen. En ik loop uh, hier naar achter waar zeven lampen hangen. En de uh, muren hangen woorden als dierenliefde. En uh, de varkensmassage salon, waar ik nu bij een varken ga liggen dat zeeman heet. Ik ga met mijn uh, knieën. Tegen haar rug gaan liggen? Of is het een hei, Dennis? Het is een hei. Het is een, dus het is een, het is een beer van 350 kilo. Wie is het? 305. Het is een broertesteker. Of is het zeeman? Het is zeeman, ja. Oh, het is zeeman. Oké. Okay. Leuk. En ik uh, leg heel even mijn microfoon neer op de zeeman. Zodat we even de massagetechniek kunnen, uh, onder de knie kunnen krijgen. <laughs> Mag ik even wat zeggen, bij ja. hem ondertussen? Is dat ook te staan voor de luisteraars? Ja. ja. Nou, dat is nou precies het verschil tussen Nick en mij. Hij zegt, ik zeg, we gaan naar de varkensmassagesalon. Hij zegt, we gaan naar een schuur met golfplaten op het dak. Nee, maar, <laughs> en, maar dat moet hij beschrijven. Nee, dus nee, maar begrijp je het verschil? Ik heb het vanuit de schoonheid hier opgezet. Dat is ja. wat ik wil proberen te zeggen. En als ik het heb over een varkensmassagesalon... en ik heb het over zeeman, ik heb het over de dieren... ik heb het over hun achtergrondverhaal... daarmee heb ik de dieren bezield. Oké, okay, we gaan weer naar Dennis... Op het moment dat je die ademhaling te pakken hebt, begin je eerst eens met lange strijkbewegingen. Het is eigenlijk net zoals de klassieke massagetechnieken uit de mensenmassage. Die vinden de varkens dus ook heerlijk. We, we kunnen dit zien nog via jouw ja, ja, het. Nick, kan, kan je even aan Dennis vragen of dat gelukt is met die webcam? Nick, is dat gelukt met die webcam? Oké. Okay. Want ja. Nick hoort dat niet. Dat weet ik niet. Weet Kijk maar, niet. maar even allemaal naar hetbeloofdevarkensland.nl. En nou, dan kan je het zien. En okay. dan ga je het zien. Ga maar door. Ja. Dan niet. Ik uh, moet mijn handen op de buik van het varken leggen van Zeeman. Ik moet uh, met de ademhaling van het varken mee. Dus ik uh, moet heel even mijn handen wegleggen. Ja. Nou, nu wordt hij luisteraars. Uh, <laughs> dit gaat erg leuk. Hij, hij wordt ingewijd. Terwijl, terwijl hij dat zegt, kan ik uh, uh, zeggen dat Connie Konkos de webcam heeft aangeslimmerd... om het enthousiaste van deze uitzending niet alleen te kunnen horen, maar ook te kunnen zien. Ik eet dan toevallig geen vlees, eet, vlees maar de vleeteters genieten hier net zo bij. En vaak ontvangen we meer warmte, zegt iemand, en vertrouwen van dieren dan van mensen, Prim. Mensen doden elkaar uit haast, afkunst en hebzucht en dieren doden alleen om te eten. Um, wat gebeurt er nu? Hij zit aan het, aan het baseren. Hoe lang moet dat? Nou ja, hoe lang? Dat is, dat is, kijk, als ik het goed doet, dan kan, dan. het lus, lust er wel pap van. Dan kan hij wel een uur bezig blijven. Maar je kan, in, je kan in een paar minuten ook heel veel doen. Ja. Weet je moet je voorstellen... Ja. Uh, ja. Ik stuur even uh, Rien of Fatima uh, naar, de naar de massagesalon... om even <laughs> de microfoon erbij te gaan houden. Uh, Rien gaat al rennen, ja, ja. sorry. Uh, je moet je voorstellen dat, dat, je, dat je met een paar minuten al heel veel kan doen. Waar het om gaat is... In de klassieke massagetechniek, als ik het over mensen heb... en ja. je wil iemand bevestigen, dus goed in zijn vel krijgen... Ja. kijk, ik ga jou masseren. Ik begin op je kruin... en dan ja. halverwege je rug hou ik op. Ja. Dan besta je van je kruin tot je rug. Ja. Verder niet. Dan ga ik helemaal door tot, tot aan jouw tenen... dan ja. word je helemaal heel en dan kom je ja. lekker in je vel te zitten. Dat is, dat is gewoon het principe. Dus getraumatiseerde varkens die hier ja. komen... bijvoorbeeld die zwaar mishandeld zijn geweest door studenten... zoals Maximiliaan, ja. die heb ik met die massages... helemaal weer op orde kunnen krijgen. En heeft opnieuw vertrouwen in de mensheid gekregen. Dat, dat, je hebt geen cent subsidie, hè? Nee, geen stuiver. En, en hoe, hoe doe je dat? Ja, het dan? Oh man, nou, dat vraag ik me dus zelf ook iedere dag weer af. Hoe gaat het en hoe moet het gaan? Uh, ik geef de workshops, ik werk nog steeds als communicatieadviseur. Ik ben een eigen baas, dus dat kan ik allemaal een beetje. Uh, Hier achter in de polder uh, doe ik coachingswandelingen ja. met mensen die individueel willen komen. En, uh, ja, en de afgelopen jaren zijn er ontzettend veel beesten bijgekomen. Ja, en de kosten ik. zijn enorm gestegen. Ja. Dus ik heb uh, een ambistatus aangevraagd. Wat de stichting familie Bovkomt betreft. Dan kunnen mensen donaties geven. En dat, en dat, dat, en dat de is aftrekken van de belasting. Nou, deze week heb ik bericht gekregen van de belasting... Van de a ik krijg geen ambi. Oh, en waarom ben. niet? Dit wat ik hier doe is niet tot eh, het nut van het algemeen. Want waar het in wezen op neerkomt, die workshops die ik doe, omdat ik het helemaal heb omgedraaid. Ik heb gezegd, ik ben nergens tegen, ik ben ja. ergens voor. En ja. met die schoonheid van die weesten, is het eigenlijk te leuk wat ik hier doe. Dus ze gaan het zien als recreatie voor de mensen. Nee, alsjeblieft, in beroep gaan. Ik, ik, ik kom niet in aanmerking voor andy ambistatus, dat betekent dat als mensen een hooibaaltje aan mij willen doneren, omdat uh, wilde man een hooibaaltje, hè, dat vinden ze, mensen vinden dat leuk, hooibalen, want het, het is iets concreet, dan moet ik de helft van dat geld van die hooibaal moet ik aan schenkingsrecht betalen. Nou, dat nou heb ik, ik vind dat je dat, in bezwaar moet gaan. Ja, ik dat denk ik dat ik dat ook ga doen. Dat is net, en de verkiezingscampagne begint. Ik, zal ja. alle, ik beloof je, vanaf 13 augustus zit ik in de studio en dan interview ik mensen. Ik zal... Alle uh, te, politici vragen of ze vinden dat jij de ambi-status moet hebben. Ik vind dit <lacht> belachelijk. Steekt maar, er iemand haar handen ja. uit de mouwen? Die ja. zeurt niet, die houdt haar hand, niet op voor ja, belastinggeld. Ja. En dan zeggen ze... Ja. Je, je, je maar dat komt gewoon omdat het hier te mooi is en te leuk. En dat heeft dus ook eigenlijk... Ja, ga eh, ja. door. We moeten terug naar Nick. sorry. Okay, dat, terug naar Niek. Uh, uh, ja, Niek, ga maar door. Kijken of die al in ja. katzwem is. Uh, ons varkensheeman ligt lekker op haar zij en ik ben haar buik aan het masseren. Ik moet van uh, tegen de haren in, heen en weer over haar hele lichaam. Het voelt heel raar aan je handen. Het is alsof je over een bezem aan het schrijven uh, bent. Ja, Niek, en dan, dan moet je, bent. en dan moet je straks na aflopig aan je handen voelen, alsof ze gescrubt zijn. Oh, heel oh, zo jezus. Kan geen... Mijn handen zijn zo zacht als... Voel je het? Ik ja, kan... weet niet hoe ik het moet noemen, maar super zacht. Dat zie je wel, als zijde. Ik kan geen crème ja, tegenop. Dat, dat zit in het haar van het varken. En, en, dit, en Zeeman is nog steeds een hei, hoor. Is oh, een, het is echt een beer van een vent. <laughs> ja, die, heb ik, die heb ik vrijgekocht op de stoep van het slachthuis van een slager. En Nick, wat doet het met je? Ja, ik weet niet. Ik krijg wel een beetje een band met het beest. Ze, ze, ze, ze is heel rustig. Of het is heel rustig, sorry. <laughs> ik zeg dat dus, he. Hij is heel rustig... Um... Ik voel me uh, heel apart dat ik over zo'n log live aan het uh, wrijven ben. Maar ik moet zeggen dat het ook wel een heel fijn gevoel geeft in je armen en, en vooral in je vingers. Word jij er rustig van? Ja, best wel. Mag ik Nick nog één ja. tip geven? Ja. Nick, als je uh, zo'n beetje, be beetje uh, afrondend bent met wat je nu aan het doen bent... moet je eens je hand onder zijn, een van zijn oren leggen. En dan helemaal onder stil. Oren. Dus op, op die schedel onder, onder zijn oren. Dat is heel warm. En dat oh, is ja. heel zacht. En, dat, en als je daar echt even op concentreert, dan krijg je een enorm contact met hem. Het is heel bijzonder. Ik heb nu zijn hand onder zijn oor liggen. Nee, jouw of, hand onder, ja, zijn, mijn onder zijn oor. Ja, dat heb ik. <laughs> het is verwarrend. Ik geef het toe. En je moet ook een man aanraken. Dus ik, ik, ik <laughs> ja, denk ja, dat het is is heel erg veel voor he. je is. Ja. <laughs> uh, uh, Niek, wil je een van de luisteraars vertellen hoe oud je bent? Ik ben 21 jaar, Prem. Oké, okay, en, en, en, en toch, en, jij, en je bent een jongen die, uh, ik luister af, zij is ontzettend goed. Ze heeft een heel geslaagde stage gedaan. Uh, Nick, merk je nu dat je, kom je meer tot jezelf? Uh, ja, ik voel me beter dan in de Prembus. Prem. Uh, prem. <laughs> Oké, okay, weet je wat, geniet jij nog even van het masseren? Uh, Daphne. Ja. Uh, ik ga even snel naar Annemie. Goedemorgen, Annemie. Goedemorgen, Brem. Ja, ik heb een beetje een vervelende uh, thema... wat ik wil aanraken, maar ik ben heel erg enthousiast over uw gast want die laat iets zien wat het belang is van een dier niet tot mens maken maar de overeenkomsten zien tussen yes. mensen en dieren en ik wil iets aan de orde stellen waar ik zelf in het verleden mee in aanraking kwam ik was als werkstudent, studeerde biologie werkte bij TNO en kwam toen erachter dat veel van die TNO instituten die werken voor onderzoek voor defensie en onder, on, onder andere werden op vakens munitie gezet ja. Ja. en Indeed. dat vond ik een heel schokkende ervaring en ik heb online de discussie gehoord uh, de, de, de, uh, bij politieberoepsmensen uh, die uh, op zoek waren naar een stopkogel die bij voorkeur in het lichaam moest achterblijven, maar niet al te veel verwoesting moest aanbrengen. En ik weet dat uh, dum-dum-kogels onder andere ja. getest werden op varkens, omdat het wezen van varkens en mensen overeenkomsten ja. ja. vertoont en uh, de rol. En wat er met dieren gebeurt in een oorlogssituatie, daar ben ik uh, ook mee in aanraking gekomen toen de eerste vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië naar Nederland ja. kwamen. Daar was een Veersenij student bij en die zei dat hij zo vertwijfeld was dat de boerderijen waar hij stage had gelopen in, uh, in, in, uh, in het oostelijke deel, in de, in de Vojvodina, uh, waar dus die, die oorlog... Annemie, ik zo, moet je uit... een beetje afkappen, maar begrijp, dat... wat we zitten, jij zegt ook let maar... op... In oorlogssituatie en de defensie-industrie, dat... die gebruikt dieren. Mag ik Annemie uitnodigen hier voor troost? Ja, uh, Annemie. <laughs> Laat ze komen. Ja. ja. ja waar ja. woon je, Annemie? Ik woon in Bunnik. Kom, okay, nou, kom, kom, kom langs. En, uh, uh, en, en, ga naar de website van de beloofde Varkensland en, en, en meld je even ja, aan bij Dafne en ga, dan kom je een keer hier langs. Ja, okay. maar voor deze dingen moeten we niet verdringen, want het is de bittere realiteit. Okay. Zeker okay. waar. Heel goed, luisteraars. We hebben heel te bellen. Dankjewel. Ries, kom maar in de uitzending. Ik zeg het maar. Goedemorgen, Prem. Uh, je spreekt met Ries Pontier. Ik ben fotograaf uh, en ik, ik hoor net het verhaal. Ik vind het uh, schandalig dat deze mevrouw niet gesteund wordt. Um, ja, dat ze niet gesubsidieerd wordt. Dus uh, ze wil geen ja, ik subsidie. Wil, ik dat wil mijn hulp of mijn, uh, mijn uh, functie als fotograaf... Uh aanbieden om te kijken of we samen wat uh, kunnen doen voor, die, uh, voor deze bevel. Oké, okay, top. Nou, we ge we geven je je telefoonnummer reach, ja. we geven je je telefoonnummer na afloop. Ja, telefoonnummer uh, heb ik gegeven ja. aan jou. Als je en ik geef voor door aan Daphne, hartstikke bedankt. Heel graag gedaan. Weet je Heel wat, graag ik... Gedaan, we van weet je wat ik leuk vind, Daphne? Kijk, we ja. maken deze uitzending, want ik dacht, je weet, ik ga stoppen en ik wilde je dolgraag in de uitzending hebben, omdat ik het zo inspirerend vind. En wat ik bijzonder aan je vind, laat me dit zeggen, want we zitten bijna door de tijd heen. Ja. Ik vind het zo prachtig dat ondanks het feit dat ik zo een onbehouden, lompe man ben want uh, uh, uh, Niels, zegt, Niels Bosman zegt hoe kan je als hindoe dan dieren doden want je moet daarin reïncarnatie ja dan kom ik terug als kakkerlak, dat zit nou eenmaal erin ik vind het zo fantastisch wat je doet uh, behalve die ambi, wat kunnen we nog doen om je te ondersteunen? Nou, ik zou het fantastisch vinden als een heleboel mensen hier gewoon komen... en een workshop komen volgen, want dan kunnen ze echt kennis maken... met familie Bovkont en de dieren en het wezen van de dieren. En iedereen is hier welkom, hoor. Niet alleen vegetarisch of veganist, maar in, in, tegens, in tegendeel. Ik heb hier de directeur van het grootste slachthuis van Nederland gehad. Varkensboeren komen hier. Allemaal vleesboys. En die zeggen na afloop van. We hebben een moordmiddag gehad. Want jij weet alles nog van varkens en van hun gedrag. En wij weten alleen nog maar van dooie onderdelen en geld. Het gaat hier om bewustwording. En ook, ook voor, voor die mensen. Voor ik, iedereen. Ik vind het prachtig dat ondanks het feit Dat wij fundamenteel van mening verschillen. Ik je kan bewonderen. Ja. Je liefde voor dieren is oprecht. En dat ja. inspireert me. Ja. Ik maak een diepe beuging voor je. Het liedje wat ik nu draai. Is om, om jou te eren Je bent een inspiratie. Bedankt voor de hartelijke ontvangst. En dit fantastisch mooie gesprek. Dankjewel, Dank je wel. Okay. Alle deelnemers en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke omroep. Redactie Rien Arts, Mario Seulen, Fatima Baia, Niek Harbers en Marianne Bakker. Die ook regie deed. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport. Paul Rijman. Eindredactie Primera Kijsjoen. Printtime is een programma van de NTR. Zo meteen door Ad daar aan de gids.fm. Morgen is de allerlaatste printtime uit onze vertrouwde gele bus. Luisteraars, u moet echt hier langskomen. Ga op de website. En uh, alsjeblieft zorg dat je die, die vrijstelling krijgt, Daphne. Dat ja. we geld voor je kunnen sturen. Okay. <laughs> Tot morgen luisteraars, namaste, dag.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 Dit is Radio 1.